Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask Vraaguur van vrijdag 20 februari 2015. Dit Vraaguur wordt op vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-bartimaeus.nl Wilt u meedoen aan het Vraaguur, Ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimaeus.nl-i-ask Goedemiddag allemaal. Mijn computer zegt dat het 15 uur is, maar mijn Windows machine nog niet... ...maar we gaan er maar vanuit dat mijn Mac gelijk heeft. Uh, welkom allemaal, uh, dit is weer het I ask Vragenuur van vrijdag 20 februari 2015. Ik zie dat Nancy nog niet is en ik hoop wel dat ze komt, want zij gaat de app doen vandaag. Want wat we vandaag gaan doen, dat zijn natuurlijk naast de vaste onderdelen... ...ga ik even kijken naar de update van de KNF reader en Nens gaat de app um, Workflow bespreken. Um, voordat ik begin met de vragen binnengekomen bij iAsk... laat ik eerst even de microfoon los voor de dringende zaken. Oké, okay, geen dringende zaken. Ik zie nog steeds dat mensen niet is... en een van die vragen moet zij beantwoorden. Um, de vragen die... Er waren, behalve dus op één na, die kan ik zelf beantwoorden. Er waren twee vragen over Ariadne binnengekomen. De eerste van. Ik zit in de kijk-rond-optie, dat is die kaart-optie. En hoe kom ik daar nou uit? Ja, als je het weet is het heel simpel. Gewoon een kwestie van even met je iPhone schudden en je staat weer op het uh, gewone scherm. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd uh, nogal wat uh, problemen heb met die. Uh, met die kaartoptie, uh, bij mij werkt die gewoon niet goed meer. Verder was hier aanleiding, of hier uh, uh, zeg maar ook aanleiding voor de volgende vraag van: waar vind ik nou een goede beschrijving van uh, de app Ariadne GPS? Ja, die vind je eigenlijk alleen op de website. Ik weet niet, wie is er niet? Dan uh, zou ik het daar even kunnen vragen. Volgens mij is die handleiding niet vertaald. Maar die vind je op de website van Ariadne, van uh, Luca. Dat is GPS. aan elkaar vast. De Dus Ariadnegps.eu. Gps.eu. Oké, okay, um, dat was één vraag. Dan was er nog een vraag over, uh, en die moet Nens dus beantwoorden. Maar misschien zitten hier ook wel iPadders. ...onder jullie die die vraag kunnen beantwoorden van... ...op de iPhone zit een calculator, maar op de iPad kan ik die niet vinden. Klopt dat? En is er misschien een, um, een mogelijkheid om hem daar wel op te krijgen? Dus ik, ga, ik gooi even de microfoon los voor mensen die een iPad hebben... ...en die daar meer van af weten dan ik, want ik heb er geen een. Uh, ik kan in ieder geval beamen dat hij er niet standaard op zit... Ik heb er ooit bij Marga een opgezet, maar ik hoor haar net zeggen dat ze die er wellicht heen heeft afgegooid, omdat ze zelf nog altijd een ouderwets rekenmachientje met grote cijfers gebruikt. Rekenmachine. Oh, hij heet dus gewoon Rekenmachine. Auto -teken uitroepteken En ik weet niet meer of die gratis was, maar hij had wel heel erg veel functies. Dus ik denk, nou, altijd handig om te hebben, dus laat ik die er maar op. En hij is uh, gewoon goed uh, toegankelijk, uh, Bruno? Dat heb ik wel eens uitgeprobeerd en dat dacht ik eerlijk gezegd wel. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Uh, misschien kan ik dat in de loop van dit uurtje nog wel heel even bekijken. Als we hem even opstarten en we zetten de voice-over even aan. Maar dat, uh... ah, ik zie dat Nens er gelukkig inmiddels ook is. Ik heb zelf wel een. Uh, uh, ik gebruik hem niet veel, de rekenmachine op de iPhone. Maar ik heb wel gemerkt dat voor de braille gebruikers er een, een probleem is. Ik heb één keer een cliënt gehad die was uh, doofblind. En die werkte dus met de iPhone puur met de braille leesregel. En daar ontdekten we toch een heel vervelend probleem. Uh, als het om uh, het gebruik van de uh, braille leesregel met de rekenmachine ging. Ik laat de microfoon nog even los voor Nens. Ja, nee, eigenlijk sluit ik aan. Uh, hij zit niet op de iPad, dat klopt. Ik weet dat er een uh, talking calculator is. Uh, ik heb hem nog niet opgezocht, dus ik ga dat ook proberen ondertussen te doen. Um, de app die Bruno bedoelde, was had rekenmachine uitgetekend? Inderdaad, uh, ik heb hem inmiddels ook een beetje voor mijn neus staan. En eigenlijk ken ik hem helemaal niet, maar wat ik op het scherm aanraak, geeft allerlei uh, formules, tekentjes en ook cijfers hoor ik. Uh, dus. Zie, klop. Aak je openen. Klop, haak uh, je sluiten. Klop, negen, klop, acht, klop, zeven, klop, vier, klop, vijf, klop, negen, klop, zes, klop. Dus dat lijkt heel uit. Oké, okay, nou er wordt gedurende dit het uur nog even gekeken. Dan komen we er waarschijnlijk wel helemaal uit. Want ja, het, het feit dat je alles kunt benaderen weet natuurlijk no zegt natuurlijk nog niets over het feit of je er echt mee kan rekenen. Um, even kijken. Oké, okay, um, dan had ik nog één vraag en die ging over um, e-mailadressen in contacten. Um, hoe weet je nou welk e-mailadres je gebruikt? Eigenlijk is het. Als het gaat om, om dat soort uh, dingen, hetzelfde als met de verschillende telefoonnummers. Ik ga even naar contacten. Doc. Telefoon. Mail. Telefoon. Een nieuw onderwerp. En als je kijkt naar... Geselecteerd. Telefoon. Alles. Ik pak Pnomen. even... Contacten. Sta ik er zelf in 500. eigenlijk? Laat ik eens even kijken, want... Tabelindex. B. C. D. E. F. G. H. I. J. I. H. Ik heet Hessels Of dus, ja. Halt. Marie. Jacques. Aldi. Het. Peter. Anja. Hes. Papa. Hes. Paul Hessels. Tom Hessels. Ik. Dus de hele familie Hessels. terugknop. Ik... Ehm um, wijzig foto van Tom Hessel wijzig. Ik ga even naar wijzigen want dat is het makkelijkste. Voornaam, achternaam, functie, bedrijf, voeg foto veranderen, mobiel, knop. Mobiel knop en hierna komt dan 06 het 29 24 nummer. 29 4 verweger. Een verwijderknop, dat geldt voor. Dat, ik zit nu in de wijzigen, dus vandaar dat je dat nu ziet. Thuis. Knop. Thuisknop, en dan komt er weer een telefoonnummer. En thuis 29 29 is een label. 24. En 64. dat label kun je Text. dus wijzigen. Voeg, voeg telefoon toe in voeg telefoon toe. Kijk, kan ik weer een telefoonnummer in. omhoog invoegen? op verwijderen. Knop. Thuis. Knop.blintks.nl. Knop. Knop. Tekstveld. Ja, dan, kijk, thuis. hier thuis. hebben we er één. Thuisknop, dat staat dus voor het e-mailadres. Als ik hier nou dubbel op tik. Label. Annuleer. Dan hoor je hem zeggen label, dan kan ik vegen naar... Label, kop wijzig, knop, geselecteerd, thuis, werk. Het is mijn werk eigenlijk, het is uh, van mijn eigen bedrijfje. Mobiel, annuleer, Daar heb knop. ik nu op getikt, dus nu is dat e-mailadres... verwijderen. knop, mobiel, knop, 06... Ver is ja. die weer teruggesprongen, maar ik verweren. Verweren. vroeg even door. Werk, knop, werk, thsos.blindx.nl verwijderen. knop, e-mail, knop... THS Dat is E-mailadres, e e hier zou ik knop. dus privé van kunnen maken. THS zoals Anders, knop. En anders, inval het Die heb ik ook nog. Voeg, voeg e-mail toe. In. Nu kan ik dus knop. nog een e-mail toevoegen, bijvoorbeeld mijn Bartimeus e mail Dat zou ook werk kunnen heten. Ik had, uh, uh, je kunt ook vaak een label zelf aanmaken. Als ik dus bijvoorbeeld uh, ga kijken naar... Info. Anders, verwijderen. e-mail, Werk, knop. Naar dit werklabel wat ik nu aan Blind Excess heb gehad. Knop, telefoon. E-mail, iPad, e-mail, e-mail, e-mail privé. Knop ga ik even naar de wijzigknop. E-mail e-mail, e-mailwerk, iPad, e-mail, telefoon. Nee. E-mail, telefoon. Het rare is e-mail privé, e-mail, e mail werk. e-mail, telefoon. Verder komt hij niet. Ik ben iets kwijt. Volgens mij kon ik een, een, een aangepast label maken, maar dat zie ik niet. meer. 1 tot e-mail. privé. R1 tot en met 6 e e e van 6. Bob, annuleer. Label. Koptek, gered. E-mail privé. E-mail. E-mail, wapen. E-mail. Telefoon. Hier is iets raars. R1 tot en met 6 van 6. Middel. R1 tot en met 6 van 6. Annuleer. Knop. Ja, hij vond het een beetje vreemd vandaag. Ehm. Um, dit is vreemd, want ik heb altijd in de vorige versie gezien dat je dus een, um, een label kon aanpassen. Want je, hier kies je dus uit de, zeg maar de labels die voorgebakken zijn. En ik had er altijd een knop van uh, voeg label toe of maak label of nieuw label. Um, ik ga even de microfoon losgooien voor mensen die hier nog wel eens iets moeten doen. En Want ik heb dus in iOS 8 merk ik nu dat ik hem niet meer zie of doe ik iets fout. Nou, in ieder geval op iOS 8 en mijn iPad komt uh, dat nog wel voor, vroeg aangepast label toe. Nou, ik zie hem hier dus niet maar zo kun je dus uh, uh, zowel een telefoonnummer als een e-mail een label geven en als je bijvoorbeeld een, een nieuwe mail begint en je tikt bijvoorbeeld een, een, een naam in die in je contacten zit de eerste paar letters zijn vaak voldoende, dan en je gaat doorvegen, dan zie je ook al die e-mailadressen staan met het bijbehorende label. En door erop te tikken, wordt dan ook dat e-mailadres gebruikt. Ja, nou ik ga, ik, ik, kan het inderdaad, ik probeer het nog even, maar ik zie hem niet. Dus ik begrijp niet wat er aan de hand is. Ik zal dat uh, als Nens bezig is met die app eens even rustig bekijken, want dit verbaast mij enigszins. Um, even kijken, was er nog meer? Ja Tom, even terugkomen op... Uh over die e-mailadres. Ik pak uh, vaak de verkeerde. Dus ik, ik, als er iemand een gouden tip voor me heeft... Hoe bedoel je, pak je de verkeerde? Uh, uh, want in principe, als je uh, de, de, het e-mailadres hoort dat je wil hebben... en je dubbeltikt, dan moet die er staan. En pak je de verkeerde, ja, dan is het denk ik toch een kwestie van annuleren en opnieuw beginnen. Zal het gewoon slordigheidje zijn. Het <laughs> zal wel goed kunnen, maar uh, ja... Dan moet ik denk ik nog de handigheid in krijgen. Ja, probeer het gewoon. Want uh, dit werkt. Ik bedoel, bij mij werkt het in ieder geval. Als ik dus een paar namen van bijvoorbeeld van Lotte intik. Als ik iets wil doorsturen of naar Nens. Uh, dan tik ik alleen maar uh, twee of drie letters in. En dan ga ik vegen. En dan hoor ik ze allemaal langskomen met het bijbehorende label. Dus bijvoorbeeld uh, werk en dan het e-mailadres. En dan thuis en het e-mailadres. Ja, wat ik al zei. Je hoeft er alleen maar op te dubbel tikken. En uh, voilà, hij staat in het aanveld. En je kunt uh, verder... Ga even kijken, volgens mij was dit het, want in de rest van mijn bestandje staan alleen nog maar wat opmerkingen over de knfb leider en die komt straks. Dan wou ik nog even één opmerking over die aangepaste labels maken, Tom. Daar is het nadeel van, vind ik, daarom doe ik het ook maar niet meer, dat als je dat namelijk doet dan komen die gewoon uh, altijd weer terug in je eventuele toe te voegen. Dus als jij dan telefoon wil toevoegen bij iemand of uh, mobiel... dan komen ook al die aangepaste labels weer uh, in je lijstje terecht. Dus als jij bijvoorbeeld uh, uh, iemand uh, zijn naam erin zet... dat, dat, dat is, dat is uh, heel, heel gek, vind ik dat. dat is, uh, het is niet... Nee, maar ik zet er ook geen naam in. Hè. Ik bedoel, in, in dit geval uh, heb ik maar één werk... Um... Maar vanwege dat, dat, dat, dat blind access zou ik dus als, als label, ja, wat zou ik kunnen verzinnen, eigen bedrijf of zo, iets dergelijks. Um, ik zou gewoon geen, geen namen als labels gaan gebruiken, want ja, dat lijkt me niet erg praktisch. Nou, ik deed dat in mijn Nokia bijvoorbeeld, dan maakte ik één contact diversen en dan de naam van mijn uh, edele werkgever. En dan zette ik daar een aantal mensen in... ...van wie ik het wel handig vond om het nummer te hebben. Maar daar had ik er maar één contact voor. En in die zin vond ik het juist wel... Ja, ik snap het. Binnen het bedrijf kan het inderdaad heel handig zijn. Maar ja, dan kom je ze dus allemaal tegen, ja. Oké, okay, dat waren de vragen die ik binnengekregen had op IASK. Um... Nens, kun jij al met workflow aan de gang of zal ik eerst even de KNFB-reader slachten? Oké, okay, Nens geeft even geen sjoegen, dus ik denk dat ik eerst dan maar even de KNFB-reader doe. Ja, er is een update gekomen naar 1.4 en ik zal even vertellen wat er is veranderd voor de mensen die het interesseert. De, de explorer is helemaal, dus de verkenner is helemaal herschreven. Alle bestanden staan nu in één lange reeks. Dus je hoeft niet meer te kiezen tussen uh, uh, ingescand, pdf en de derde Dat ben ik al vergeten. Um, ook de, zeg maar, de, de, de, um, de, de import-export van dat hele gedoe in de Explorer is uh, ook herschreven. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Uh, het grappige is er is wat uh, verschil tussen de Engelse en de Nederlandse vertaling als het gaat om de, de, de, de verandering in 1.4. In het Engels staat dat de, de tekstherkenning nu ook mogelijk is uh, van uh, e-mail en images, dus van foto's die op je apparaat staan, van je camera roll dus, uh, verticaal tilt. Detection is edited, dus uh, edit moet ik zeggen, um, dat betekent dat ook het verticaal scheef houden, niet alleen uh, het horizontaal, maar dus in meerdere richtingen scheef houden wordt gedetecteerd, uh, geoptimaliseerd voor braille en de voice-over en ik zei al, de nieuwe import en export user interface. Nou, um, ik kan er wel iets van laten horen, maar ik weet niet of dat erg zinvol is, want wat ik gemerkt heb, en dat heb ik. Anouk schreef daar ook al iets over en ik heb er ook op gereageerd. Uh, er zitten een paar hele vervelende bugs in. Dus ik zou mensen um, willen aanraden om hem toch maar even niet te updaten, want uh, het scannen wordt sowieso niet beter. En de functies die toegevoegd zijn, zijn ook mijns inziens niet echt heel interessant. Behalve dan als je ergens een foto, uh, uh, zeg maar de tekst van een foto die je ooit hebt gemaakt zou willen uh, lezen door hem in te scannen. Um, ik merkte dat hij vastliep in die nieuwe import-export. Ik wilde een, een bestandje exporteren. Uh, en dat, daar bleef hij gewoon in hangen. Ik kan er nooit meer uit. Het is wel zo dat als je nu, uh, je kunt het zelf eventueel als je toch al geüpdate hebt, proberen. Als je dus in, het, uh, uh, in de verkenner zit... Kun je door, door de rotor te Present. gebruiken, kun je nu snel naar bepaalde dingen toe. Nou. Telefoon. Actie. App Store. Actie. KNFB Reader. Actie. KNFB Reader. Foto nemen. Knop. Wat uh, Anouk nog zei is dat als ze nu vraagt om een, uh, een, een rapport. Dat werkt niet meer. Um, op de een of andere manier, ik zal het laten horen. Beeldbereikrapport. Als knop. ik hem uh, hierop tik, dan. Beeld, rechts links boven kantranden zijn zichtbaar 1 graden links omgedraaid. Nou, doet hij het wel, maar ik heb al regelmatig gehad dat hij het niet zegt. Beeldbereikrapport. Kijk, nu zegt hij het dus niet meer. Beeldbereikrapport. Dus je hoort meteen weer beeldbereikrapport. En uh, uh, hoe je hem houdt, hoor je niet meer. Als ik ga naar. Foto nemen, knop. Verkenner. Hier beneden op zit is die nieuwe camera Audi camera Foto nemen. rapport Voeg foto toe van foto album. Kijk, nog in hem. Batchmodus uit. Knop. Taal. Knop. Teksttype. Foto modus. Dat zijn dus dingen die we. Batchmodus uit. Voeg foto toe van fotoalbum. Ik zal even kijken. Attentie. KNFB wil toegang tot uw foto's. Wegger. Oké. Dat noemen maar. KN Bursts. Twee foto's. Kijk, nu zit ik op mijn foto. Die begint met blijkbaar staat hij hier op burst mode. Foto's. Koptekst. Scan en translate knop Scan en translate knop Bursts. Twee foto's. Scan en translate knop Twee foto's. Nou, daar heb je dus een scan en translate knop. Scan en translate Terugknop. Scan en translate annuleren. Knop. Pagina 1 van 1. Foto. Stand. 17 juni. Foto annuleren. Nou, knop annuleren. Um, Foto nemen. Knop. Ik ga je gewoon even uit weg. En nu duurt het even voordat mijn telefoon weer... Elfips. Ja, daar is hij weer. App-kiezer. App telefoon. KNFB-reader. Als we nu gaan nog even naar de en... verkenner. KNFB-verkenner. Is het Knop. wat mij betreft klaar met de KNFB-reader? Terugknop. Instellingen. Bewerken. 02-05-2015-21. Er valt één pagina aangemaakt op 05. Oké, okay, als ik nu... Uh, de rotor staat al op taken. Als ik nu dus verticaal veeg, hoor ik... Voeg toe aan selectie. Deel. Hernoemen. Verwijderen. Activeer onderdeel, Standaardbewerking. Nou, dan krijgt hij een open team gewoon en dan gaat hij de tekst voorlezen. Voeg toe aan selectie, deel. We gaan even naar deel. Terugknop, kies bestandstype, KNFB bestand, knop, platte tekst, Txt. knop, platte tekst, Tf. knop. Je hoort is dus nu dat er ook een rtf mogelijkheid platte is, Txt. ik pak even de Attentie. deze. drop. bericht, mail, facebook, meer, opening, weglatingsteken, meer, knop, annuleer meer opening opening blad Wegla weglatingsteken attentie schakel de app facebook open met open met blind square open met accessnow open met prismo open met audiomark open met slak, open met dropbox open met drive meer knop ik dacht ik doe ze een... meer en nog een meer knop meer. zijn er knop. twee ik open meer. meer knop ik denk wat is open met blind square wijzig volgorde open met open met access dan kom ik er dus staan in dan kan ik die volgorde wijzigen annuleren dus annuleren knop. Knop. knop open met slak. annuleren en hier kom ik dus nooit meer uit Open het slak. Ik pak iedere keer die annuleer, annuleerknop en nooit kom ik meer weg. Dus dan moet ik hem gewoon uit de app kiezen gooien. Ik zal even, want nu heb ik die wijzerknop gekozen. Ik zal even nog, om het compleet te maken het verhaal. Telefoon. Actief. KNFB Reader. KNFB Reader sluiten. Even sluiten. Beginscherm. Actief. Even kijken wanneer ik niet die wijzerknop tikken, Kan wel naar mijn Dropbox kan. Reizen map. 4ups. List reporter. Scannen map. 6. Scannen map. Scan KNFB reader. KNFB reader. KNFB reader. Foto nemen. Midden van scherm. Foto Midden van scherm. Nou, Midden van scherm. Hij ziet steeds maar drie vingers. Verkenner. Knop. Terugknop. Instelling. Bewerken. Geen kolommen tempo 02, 05. Verwijderen. hernoemen Deel. Eer even naar deel. Ik ga weer. Terugknop. Mijn... HTML-bestand. Platte, platte tekst.txt. attentie aardop. Ik ga even annueren. Naar... Meer. Openen weglatingsteken open in en dan naar dropbox. Het via AirDrop. Air open met Open met BlindSquare. Open met Exista alleen maar in dat wijzigscherm zit. Open met Prismo, open met Audio, maar open met Slack. Open met Dropbox. Knop. Kies een andere map. Ja, bloemsos 1. Kies een andere map. Dropbox, Bloemsels 1. Annuleren. Opslaan in Dropbox. Koptekst. Uh, opslaan. Bestand. koptekst 0205. Dus opslaan. Knop. Ik zal het even doen. Bloemsels. 800010 PDF. 306 okay. kilobytes. Te midden twee dagen geleden. Instellingen. Oké. Okay. Nou, ik ga het vier. Van vier. Laten. Hier, hier lukt het dus wel. Maar blijf dus toch in ieder geval van ja, okay. die wijzigknop af. Want als je dat dus doet, dan, dan kom je vast te zitten in de KNFB-reader. Nou, um, Wat mij betreft, is dit het hele verhaal over de KNFB-reader en uh, nou hoop ik dat uh, ik laat de microfoon nog even los voor mensen die uh, andere ervaringen hebben dan ik ja het merkwaardige is dus uh, ik heb dat ding op mijn iPodje staan ik gebruik hem heel weinig eh uh, maar die iPod die staat ingesteld dat hij automatisch update. Dat is natuurlijk gevaarlijk, maar een lui mens als ik ben gezeikt met die App Store elke keer. Dus ik, ik heb kennelijk per ongeluk de, de, de update. Ik zag daar inderdaad wel wat dingen veranderen. Want ik kreeg een aankondiging dat die verkennen veranderd was... Ik moet zeggen, ik heb geen enkel probleem met dat ding gehad. Ik moest gisteren even in een grote administratiemap iets zoeken en dat uh, ging perfect. Dus in ieder geval de, de teksterkenning waar het ding dan toch uiteindelijk voor is, uh, ja, die vind ik goed. En die verkennen die gebruik ik sowieso eigenlijk niet. En import en export al oh, helemaal niet. Dus wat mij betreft uh, is die prima zo. Ja, het, het gaat er dus inderdaad om dat hij uh, blijkbaar niet goed meer vertelt als je op de, de... ...die knop rechts rapport. ...als je daarop dubbeltikt... ...dat hij op de een of andere manier ervoor is over ...niet meer de tijd krijgt om... Uh, ...zeg maar uit te spreken... Uh, hoe, je, ...hoe de camera ten opzichte van het blad papier is... Hè, ...vierhoeken in beeld, we hebben dat soort dingen. Uh, ik moet je eerlijk zeggen... ...dat ik die knop ook niet vaak gebruik... ...ik doe het heel vaak gewoon uit de losse pols... ...en dat, uh, dat is goed genoeg... ...zeker als je even iets wil zoeken. Dus dat stuk werkt gewoon nog goed... En het zit hem dus vooral in, uh, in, in, in dat stukje en, en die verkenner. Waar wat, uh, blijkbaar dat probleem ja, waar ik dan net ineens tegen opliep. En verder qua scannen is die nog steeds volledig bruikbaar. Ben ik helemaal met je eens, Ruud. Ja, en met dat deelbaarheidsrapport heb ik eigenlijk ook geen problemen gehad. Uh, ik heb hem inderdaad een aantal keren. Gebruikt, ja, eigenlijk uit gewoonte. Dat doe ik meestal. En uh, dat, dat bleef gewoon werken. Het enige wat je wel eens hebt. Maar dat is geen probleem van die knw reader zelf. Maar van iOS 8. Is dat ze af en toe die voorzover eruit gaat En dan is de zaak even een minuutje dood en dan komt hij weer terug met voice-over aan, schermgordijn aan, et cetera. Maar dat is een iOS 8 probleem. Ja, klopt. En uh, ik, ik heb ook wel een vermoeden wat er hier aan de hand is met dat uh, beeldbereiksrapport. Uh, dat heeft te maken ook met, denk ik, met de processorsnelheid. Uh, meestal als je zo'n zo boodschapje even krijgt, dan moet je aangeven hoe lang zo'n boodschap op het scherm moet blijven staan. Voordat de, zeg maar, de, de, de, de, focus weer terugkeert naar waar de knop op stond. In dit geval beeldbereiksrapport. En die tijd die kun je instellen. En um, ik weet niet wat ze precies gedaan hebben. Het feit dat ik weet dat jouw iPodje het wel doet, dat is volgens mij al een wat ouder iPodje, dus waarschijnlijk een minder snel modelletje. ...dan de iPhone 5 s en 6'en. Dus het zou me niets verbazen als de iPhone 5 s en 6 hier wel last van hebben. Van het feit dat die je niet meer meldt hoe, je, hoe het papier in beeld is... ...maar met de iPhones die wat trager zijn, dat het nog wel werkt. Ja, snap ik. Ja, Nee, het is inderdaad uh, een uh, de, uh, iOS 8 draait er dan op. Ik weet er niet eens wat voor processor erin zit. Het is dus geloof ik een iPod 4, als ik me niet vergis. Um, ja, ik wist niet dat er een update was, dus ik heb hem ook automatisch binnengehaald. Want terug, dat zal natuurlijk geen optie zijn. Alhoewel ik net als uh, Ruud geen problemen ondervind. Um, en ik was op zoek naar de knop exporteren die vorige week uitgelegd is. En ik kon hem dus niet meer vinden. Maar uh, ik heb vooralsnog eigenlijk met mijn iPad 4 en uh, iOS 8 erop nee, geen, geen problemen. Ja, nou ja, goed. Uh, ik kan niet anders zeggen van uh, goed, prima. Want uh, net als met de, deze laser, en dat zal straks ook nog wel aan de orde komen. Uh, zijn de problemen ook verschillend per type en per... Nou, niet alleen per uh, iOS, maar zeker ook per type iPhone. Dat kan hier ook het geval zijn. Sommige dingen blijven gewoon een beetje schimmig. Maar ja, als je echt een perfecte... Uh, uh, uh, hoe heet dat, een, een perfecte app wil hebben dan, dan zou ik zeggen van wacht nog even met de update, want uh, uh, dit soort dingen, die worden veel, meestal wel snel opgelost maar nogmaals, voor het gewone scannen en als je ook dat probleem uh, met die uh, beeldbereik als je dat niet hebt dan is er gewoon niks aan de hand, lijkt me ja, dat weet je pas als je geüpdate hebt dat is altijd het probleem met dit soort dingen ja, en uh, inderdaad als je automatisch dan heb je dat helemaal niet in de gaten. Want dat berichtencentrum, dat gebruik ik eigenlijk ook nauwelijks. Dus uh, je, je krijgt ongemerkt inderdaad wat dingen binnen. Misschien moet ik het toch maar uitzetten. Dat is misschien wel verstandig. En breek me de bek niet los over die Daisy app, zeg. Verschrikkelijk. Enfin, daar gaan we het dus zo over hebben, begrijp ik. Ah, dat komt na de, de, de, de, de zeg maar de, de vragen en opmerkingen, tips en trucs wel aan de orde. En zo. Lijkt mij. Daar gaan we het in ieder geval even over hebben, denk ik. Als het minst voor nog nodig is. Oké, okay, um, Nens, heb jij uh, lekker kunnen spelen met workflow? Uh, voordat je ermee begint, even uh, een vraag van mij. We hebben dus gisteren in de gauwigheid even, uh, jij vond er twee, workflow uh, de betaalde en workflow free. Ze staan ook allebei op mijn iPhone. De grap is alleen dat ze allebei hetzelfde heten en uh, ik heb de indruk dat de ene uh, toegankelijk lijkt en de andere minder. Maar ik kom er dus niet achter welke welke is. Dus, ga je gang. Oké, okay. okay, nou uh, workflow heb ik uh, niet bekeken voor vandaag. Ik heb net even wel een uh, rekenmachine erbij gepikt. Uh, workflow heb ik wel even heel snel bekeken gisteren, om, uh, of uh, wanneer wij het besproken hadden. Uh, inderdaad, die on the go, dat is iets waar je lid van moet worden. Nou, dat zal het niet zijn. Dus ik hoop dat die andere goed toegankelijk is. Maar ik heb er dus nog niet naar gekeken, want het, er stond niet zoveel in. Dus ik zou er uh, wat over moeten lezen om te kijken hoe het werkte. Ik denk dat er één voorbeeldscriptje in stond. Voor de rest uh, kan ik daar nu nog niks over zeggen. Dus als je het niet erg vindt, wilde ik met een rekenmachine plus beginnen. Uh, om uh, sowieso in ieder geval een appje te doen. Is dat oké? Okay? Ja, als ik nou nee zeg, wat dan? Nee hoor, natuurlijk is dat oké. Okay. Ik had hem alleen wel aangekondigd in het forum. Dus uh, als er mensen nu inzitten die speciaal hebben ingelogd voor workflow... Uh, ...dan zou ik zeggen, kom volgende week terug. Uh, want dan houden we hem gewoon op de rol voor, voor volgende week. Lijkt me prima. Pak die uh, rekenmachine maar. Kijken over hoe leuk die is. En dan ga ik ook uh, even kijken of die ook in Braille beter is... ...wat ik net al zei, dan de standaard... Want dan kan ik dat eventueel nog doorgeven aan, uh, aan die cliënt. Oké, okay, welke ik heb gepakt is Rekenmachine Plus. Uh, dat is gewoon een plus tekentje, dus het is niet gespeld. Um, ja, dat is eigenlijk gewoon de eerste Rekenmachine die ik pak in uh, Nederlands is. Dus ik dacht, nou die pak ik. Ik heb eventjes natuurlijk uh, rondgegeleurd. Uh, er stond ergens gemeld dat Talking Calculator, dus op zijn Engels sprekende Rekenmachine... Dat die ook toegankelijk is, natuurlijk, want hij is op uh, Applefish uh, besproken. Um, een Amerikaanse site die apps onder andere uh, uh, checkt. Um, maar die is natuurlijk in het Engels. En daar staat er dan wel bij van ja, dan kan je die knoppen hernoemen en dan, uh, dan heb je hem in het Nederlands. En uh, dat vind ik dan altijd weer zo van uh, ja, dan ga ik hem updaten en dan ben ik al die labels kwijt. Dan kan ik weer overnieuw beginnen. Dus ik dacht, uh, laat ik de eerste de beste pakken. En dat is dus Rekenmachine Plus geworden. Ik ga hem open doen. Rekenmachine plus, ik wil om te openen. plus, nul. Nou, je hoort dat hij gelijk zegt nul. Uh, dat is eigenlijk, uh, het maakt niet uit of je uh, in de portretstand of de landschapstand houdt. Eigenlijk geeft hij altijd dezelfde indeling weer. Uh, hier staat eigenlijk aangegeven uh, wat de uitkomst is. Dus dat is eigenlijk het raampje boven in de rekenmachine meestal. Hè. En hij staat nu op nul. Ik ga even er doorheen vegen om te kijken wat zijn uh, zogenaamde tapvolgorde is. Knop. Die knop die je nu hoort, dat, die is mij een beetje vreemd. Uh, dat is een luidsprekertje met, uh, met golfjes. En dat kan ik aan of uitzetten. Maar Ik neem aan dan dat hij wat uitspreekt, maar dat deed hij bij mij niet. Ook niet als ik de voice over uitzette ja, dat kan zijn omdat ik dat even snel heb bekeken. Ik veeg even door. De tweede knop die we niet uitspreekt, dat is de, um, als jij klaar bent met rekenen, dan kun je weer uh, het opschonen, zeg maar. Ik weet niet, uh, misschien met iemand uh, die wel waar dat woord voor staat, maar er staat een C-tje op. En uh, ja, ik denk dat het kleren is ofzo, uh, het, het schoonmaken van jouw regeltje weer om een nieuwe berekening uit te voeren. Dat is de eerste of de tweede knop die hij niet uitspreekt. Ik ga je even door. C. Oh, nou, nou spreekt hij de C uit, sorry. Knop. was dezelfde knop. Hij noemt dus eerst de knop en dan wat erop staat. Zeven. De zeven. En hoe loopt hij er doorheen? Hij loopt er eh, doorheen als een rij. Um, dat betekent dus van links naar rechts. En als we het dan toch over rijen hebben, uh, hij heeft vier rijen van links naar rechts. En hij heeft vijf kolommen en dat betekent van boven naar beneden. En uh, hij loopt dus van uh, de ene rij naar de tweede rij. En hier zit ik er dus op dus de C heb ik net gehad. De 7 sta ik nu. Knop. 8. 8. Het is eerst de knop en dan hoor je de knop wat er op de knop staat. 9. Knop. knop. Gedeeld door. Knop. 4 wortel. Knop. 4. Knop. 5. Knop. 6. Knop. Maal. Knop. Plus minus. Knop 1, knop 2, knop 3, knop, koppelteken. Koppelteken is natuurlijk de minteken. Knop, procent, knop 0, knop, komma, knop is gelijk aan knop, plus. En uh, dat is de laatste in de rij. Uh, hoe kan je het een beetje visueel zien? Eigenlijk is de, de eerste kolom uh, de clear, de, um, de wortel trekken en de plus, minus en de procenten. Um, dan krijg je de nummers, uh, 7410, dan 852, en dan in de volgende rij 963 is-teken. En in de laatste rij heb je gedeeld door keer en uh, maalteken moet ik zeggen min en plus. En als ik nog één veegje doorgeef... Nou, dit is een reclame dat onderin de balk zit. Op zich hè, hoef je daar dus geen last van te hebben. Dat zit er. Wat ik nu even ga doen is even mijn vinger neerzetten. Kijken of dat ook gaat werken. Nul. Nul. Nou, eigenlijk werkt... Ja. Knop. Twee. Knop één. Ja, dat werkt eigenlijk ook wel aardig. hè. Dus ik kan gewoon mijn vinger neerzetten. En dan uh, als ik geluk heb sta ik direct op het cijfer. Anders sta ik op de knop. Dan moet ik ietsje schrijven. Uh, dit is te doen. Ik ga eens even kijken of ik wat kan uitrekenen. Drie. Knop. Twee. Twee. Knop. Wat ik Eén. doe is dus de knop, knop pakken en, uh, of Eén. niet de knop pakken, het nummer pakken en dubbel tikken. Knop. Ik ga eens even kijken of het ook werkt als ik op de knop dubbel tik. Ja, als ik op de knop dubbel tik werkt het ook. Maar ja, dan zegt hij natuurlijk niet welk cijfer ik heb ingevoerd. Als ik wil weten wat ik heb ingevoerd, kan ik dus weer uh, mijn vinger eigenlijk in het midden bovenin zetten. En dan uh, zegt hij wat ik heb ingetypt. Vervolgens ga ik dat maar nou. eens een keer doen. Nou. Zes. Zes. Zes. En ik ga vervolgens naar is aan. de issteken is en ik zet mijn vinger weer bovenin en hij geeft het, uh, het nummer wat, of het, wat er is uitgesproken. Nou, ik hoop dat dit, uh, dit is een hele eenvoudige rekenmachine. Ik weet dat er uitgebreider zijn. Ik heb er ooit wel eens naar gekeken, ook weer, maar dat zal ik echt eens even op moeten kijken van de, uh, wat daar ook weer uitkomt. Maar voor deze, dit is de eerste, de beste die ik heb gepakt. Nederlands Rekenmachine Plus kan eigenlijk alle uh, simpele berekeningen doen. Dus hij lijkt mij uh, toegankelijk. Maar dan ben ik benieuwd uh, wat uh, Tom intussen tijd heeft gevonden met zijn braille. Ja, nou, ik, ik heb dat nog niet uitgetest. Want ik, uh, ik had hem dan eerst moeten installeren en zo. Dus dat ga ik wel uh, en, en mijn iPhone, of, uh, iPhone koppelen aan uh, mijn braille levensregel. Dus dat... Uh, die informatie hou je nog even te goed. Ik weet ook niet meer precies wat het probleem was. Volgens mij kon de eerste berekening ging goed. Maar als ze dan een tweede berekening wilden doen. Dan, dan lukte er iets niet meer. Uh, om met de braille leesregel uh, dingen te, te, uh, zeg maar in beeld te krijgen. En dan moest die eruit gegooid worden. En dan weer opnieuw. Dus ze moesten hem iedere keer afsluiten. Bij iedere nieuwe berekening die ze wilden maken. Maar ik ga er inderdaad even naar kijken. Ik weet niet of andere mensen hier nog iets over kwijt willen. Ja, Nancy, jij zei rekenmachine en dan het plusteken. Ik krijg hem niet ontdekt in de in de App Store. De, de rekenmachine met uitroepteken van Bruno, die kwam ik wel tegen. Heb je enig idee of die vooraan staat of, of halverwege? Hij is gratis toch? Ja, hij is gratis. Ik ga even voor je kijken in de App Store. Als ik gewoon rekenmachine invul. Momentje. Als ik gewoon rekenmachine invul, dan is dat eigenlijk de eerste keuze al. En ik ga even checken of die ook dat plus uitspreekt, want het ziet eruit als een, een puntje nu. Ik ga hem even aanzetten, even mijn voice overhand. Aanstor, alleen, Ikep, knop, het. Thuisknop, rekenmachine, stip midden, best vriend. Rekenmachine, stip midden, zegt hij. En dat is degene die ik net heb besproken. Dat is een gratis, inderdaad. Dankjewel, ik heb hem gevonden. Hij zei inderdaad uh, Stip, ja. Oké, okay, dat was de rekenmachine. Uh, nou, meer apps zijn er niet vandaag. Meer vragen zijn er ook niet vandaag. Dus we gaan nu gewoon over naar het volgende onderdeel. En dat zijn uh, eventueel vragen die, te, uh, die op dit moment zijn opgekomen. Of weet ik veel, zijn opgekomen tips en trucs. En allerhande zaken die Apple betreffen... Ehm, um, ja, nou ja, uh, hij is net al even genoemd. De DC laser, de update, de update daarvan, um, er is al genoeg over geschreven. Ik heb van de week op, ook weer op grond van het feit dat um, een cliëntenprobleem had even de, het loket gebeld. Da, daar werd ik ontvangen door iemand die zeer gestrest deed, want ze worden geloof, geloof ik zo ongeveer plat gebeld. En... Um, ja, het, het is dus niet best. Ik, ik kan niet anders zeggen. Sommige mensen zien hun leesmap niet meer, waaronder ik. Anderen wel. Uh, wat mij altijd wel een beetje verbaast... ...is dat als je merkt dat zoveel mensen problemen hebben... ...dat zoiets met de test er niet uitkomt. Uh, volgens mij is hier niemand aan boord die tot die testgroep behoort. Nou ja, het is, uh, het is vervelend... Um, ik ben zelf, uh, en dat doe ik eigenlijk altijd al, weer teruggeschakeld op het gebruik van uh, Voice Reader. Alleen kost dat gewoon meer tijd en meer, uh, uh, ja, wat meer moeite en wat meer handelingen om uh, dan je boek daarin te krijgen. Het mooie van de, van de deze lezer is dat je alles in één hebt en dat je gewoon on the fly meteen kunt gaan lezen. Nou ja, uh, voordat we nou allemaal over elkaar heen vallen... Uh, ik zou zeggen, uh, als iemand er nog iets over kwijt wenst, uh, dan mag je de microfoon even hebben van me. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, laten we maar inderdaad uh, uh, in het midden laten waar het allemaal al ligt en naar wie het ligt. En dat uh, verschillende ervaringen zijn, ik denk dat dat te maken heeft met Apple, want allerlei andere zaken uh, rond iPhone en, en iOS apparaat in het algemeen, daar merk je dat ook van. Dat de een het probleem wel heeft en de ander niet. Dus uh, ja, ook dat uh, moeten we maar even laten zitten. Um, als je je leesplank kwijt bent, Tom, uh, dat was ik ook en dat vond ik heel vervelend. Daar, is, daar hebben we het volgende op gevonden, dus de methode, maar hij werkt wel. Want het probleem ontstaat namelijk als er een nieuw tijdschrift wordt geplaatst. Bij boeken heb je het punt niet, want dat heb je zelf in de hand. Maar als zij een nieuw tijdschrift plaatsen, je wilt dat openen, dat gaat vaak niet. Als je dat een paar keer doet, is ineens je leesplank leeg. Daar hebben we dan het volgende op gevonden, Mick de etter. Volledig uit. Dus deinstalleer hem en zet hem er weer opnieuw in. Dan is hij er weer. Dit. En je zei net, er zijn geen nieuwe appjes. Dat zal ook best wel. Uh, maar ik heb hier wel een aardige. Die ik niet hoeft te demonstreren, omdat die heel simpel is, dat is de, uh, het ligt wel een beetje in het verlengde hiervan de verhalenbiep, ik weet niet of we die kennen uh, maar ik kwam dat van de week tegen en ik heb hem eens even opgehaald, het is een uitgave van de openbare bibliotheken en het is eigenlijk een heel aardig, schattig en goed toegankelijk appje, waar een aantal korte verhalen in zitten, want het is de week van het korte verhaal en, en naar aanleiding daarvan is het ook uitgebracht uh, een aantal korte verhalen die je in een kwartier twintig minuten kunt lezen en het het is gewoon tekst. Dus dat wordt gewoon door voice-over gelezen. Het zijn verschillende rubrieken. Humor. Daar ben ik nou niet zo van. Uh, maar uh, spanning. Drama. Uh, biografieën. Kortom. Uh, er zit van alles en nog wat bij. En ik, ik heb ook het idee dat het gewoon online vervest wordt. Je moet een accountje aanmaken met, een, uh, uh, met je e-mailadres en een wachtwoordje. En dan uh, regelt de zaak zich vanzelf. Het ziet er aardig uit. En je kunt het dus vinden als Verhalenbiep en Beep met B-I-E-B. -E ah, leuk, dankjewel. Ja, dat is waarschijnlijk van, uh, in dezelfde categorie als de Luisterbiep. Die app hebben we. Volgens mij vorig jaar al een keer besproken. Uh, Verhalen Is een goed advies, Ruud. Ik ga hem eraf gooien. Want ik wilde NCT lezen in de trein. En dat ging dus niet. Dus ik gooi hem er even af. En ik installeerde uh, de, deze lezer weer. En dan zou die. Dat was ook hun advies. Uh, hoe dan ook. Om wat problemen op te lossen. Vooral die server error. Maar ja, die, die komt dan toch weer terug. Maar goed, als de leesmap dan weer terugkomt. Totdat zij er weer een nieuwe opzetten, begrijp ik. Dan kan ik in ieder geval tot dat moment. <laughs> in ieder geval iets lezen. Hey, je wel voor deze tip, uh, verhalen biep. we nemen hem mee. Nog iemand die de microfoon wil? Oké, okay. dan nou pak ik hem even. Um, om te beginnen wil ik iets aan jullie voorleggen, daar hoeft nu niet over gediscussieerd te worden. Maar uh, laat je gedachten er eens over gaan en, en mail ons naar iAsk. Um, toen we drie jaar geleden begonnen hebben we met z'n drieën, Dirk, Nancy en ik, een soort format opgezet. En de vraag is of dat format uh, nog steeds voldoet. Of dat we gewoon is wat ook wat andere dingen moeten gaan doen in het Vraaguur. Uh, we gaan natuurlijk sowieso al terug naar uh, één aflevering per maand. Vanwege de hele, uh, hoe noem je dat? de hele veranderingen, alle veranderingen in de zorg. Maar daarmee kunnen we ook eens even kijken of we ons aan dit format wensen te houden. Uh, dus uh, laat je gedachten daar eens over gaan en mail ons op iask apenstaartjebartimees.nl i-ask apenstaartjebartimees.nl over het format. Um, ja, verder, uh, als het gaat om de leuke dingen, heb ik wel iets gehoord wat ik wel leuk vind. Als het tenminste zo gaat zoals ze zeggen dat het gaat. Het is maar weer zo'n Apple-gerucht. Ze zijn dus al bezig met iOS 9 en wat ze gaan doen is eigenlijk geen nieuwe dingen, maar echt verbeteringen. Dus uh, het wordt een, zou in mijn woorden een iOS 8 worden, maar dan een heel stuk beter. Nou, daar zou ik denk ik heel veel mensen blij mee zijn. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik kwijt wilde. Als iemand nog iets leuks heeft of minder leuks, maakt me allemaal niet uit. Ik zou zeggen, pak de microfoon. Ja, ik heb nog een vraag, maar ik weet niet of ik die nog tot het einde moet bewaren. maakt niet uit, we zitten nu in dat laatste stuk. En dat zijn tips en trucs en vragen. En noem maar op alles wat, wat in de vergadering stond, wat verder ter tafel komt. Ik had namelijk uh, een vraag ingediend over wifi-instellingen. En dan weet ik wel dat iedereen die hier nou aanwezig is, daar alles van af weet. Maar ik heb een beetje zitten rommelen en ik vroeg me af... Um, ja, wat uitleg daarover? Of, of waar kan ik het vinden? Of, of noem maar door. Ja, over wifi valt heel veel en heel weinig te zeggen eigenlijk. Klinkt wel heel cryptisch. Uh, er gebeuren nog wel eens rare dingen als het om wifi gaat. In principe is het vrij simpel. Als je naar instellingen gaat en daar uh, op wifi tikt, dan gaat de iPhone kijken of de iPad welke... Uh, draadloze netwerken er in de buurt zijn en die vertelt iets over de sterkte van het signaal en ook over de uh, beveiligingsmethode. Als je daar op dubbel tikt en het is geen openbare wifi dan wordt jouw een wachtwoord gevraagd als je dat intikt en je tikt op de knop verbindt, die meestal rechtsonderin staat ...dan ben je voortaan verbonden met het wifi-netwerk. Dat zie je ook staan in de statusbalk. En je merkt ook als je weer gaat naar instellingen en dan wifi... ...en je veegt uh, door de hele serie uh, zeg maar, uh, uh, netwerken heen... ...dan is dat netwerk ook geselecteerd. Onder iedere wifi-naam staat ook altijd een info-knop... ...met uh, de naam van die wifi... Als je op die knop tikt, dan vind je allerlei instellingen voor uh, de kenners. Waar, waar je meestal eigenlijk helemaal niets mee te maken hebt. Dat gaat over DNS. Uh, dat staat voor Dynamic Names, Nameserver en, en uh, uh, uh, DHCP. Uh, uh, allemaal dingen waar je als normale gebruiker uh, niets mee hoeft. Maar uh, er staat ook vaak, zeker als je bij een... Uh, uh, een, een netwerk waar je mee verbonden bent en je denkt er zijn allerlei problemen mee of weet ik veel wat dan heb je vaak ook een knop in dat infogedeelte dat zegt uh, vergeet dit netwerk en dan goot je er ervan af want bij de iPhone is het zo dat uh, eens verbonden blijft verbonden totdat je hem inderdaad die knop vergeet dit netwerk gebruikt um, heeft voordelen want je hoeft dus nooit naar een um, uh, uh, ...opnieuw in te loggen op een wifi als je dat ooit eerder gedaan hebt. Dat doet hij automatisch. Hè? Als ik hier thuis kom, pakt hij automatisch mijn bloemsels uh, wifi en ben ik op het werk... ...dan pakt hij accessibility, noem maar op, noem maar op. Uh, verder is er trouwens nog één knop die interessant is uh, als het om wifi gaat. Dat is 15%. de knop... ...of hij jou dat moet melden als hij uh, binnen bereik is van een onbekend uh, wifi-signaal. Nou, die knop heb ik uitgezet, want uh, als ik uh, in de trein zit en, zit en ik kom langs uh, allerlei stations... ...dan weet ik veel wat, dan begint hij constant te zeuren over dat hij een KPN-wifi of weet ik veel wat heeft ontdekt. Dus ik wil dat niet. Als ik uh, iets met wifi wil, dan uh, ga ik wel naar instellingen wifi en dan zoek ik hem wel op. Ehm... Um. Ja, het hangt er een beetje vanaf Johanna. Als je heel veel problemen met wifi hebt, dan kun je ook eens je iPhone opnieuw instellen. En dan puur alleen maar de netwerkinstellingen opnieuw doen. En dat doe je in instellingen algemeen en stel opnieuw in. En daar heb je verschillende mogelijkheden. Waaronder ook dat je... Ik zal even kijken hoe die Klokkenmap. precies heet. Klokkenmap. Winkelenmap. Instellingen. Ik heb hem... Laatst nog gebruikt, alleen Vindt hij hield ja. niet. Want ik had een groot probleem met um, het uh, koppelen van mijn iPhone bl via Bluetooth aan mijn, uh, aan mijn Mac. Want uh, ik heb nooit een extern toetsenbord bij me, maar wel altijd mijn Macje. En uh, ik heb een appje dat heet Type to Phone. Dan kun je het uh, toetsenbord van je Mac gebruiken als uh, uh, toetsenbord voor je telefoon. En ik krijg mijn iPhone dus niet meer gekoppeld, dus ik had daar ook naar gezocht. Algemeen. Knop. Ik ga naar algemeen. Algemeen. En het laatste item is. Stel opnieuw in. Knop. Stel opnieuw in. En Stel dan opnieuw dan in. De algemeen. volgende mogelijkheden. Stel opnieuw in. Herstel alle instellingen. Knop. Wis alle inhoud en instellingen herstelnetwerkinstellingen en die pak je dan herstelnet dan vergeet hij ook echt alle wifi's waaraan je ooit gekoppeld bent geweest en ook al je bluetooth apparaten alles wordt vergeten als het gaat om dat soort netwerken ja, volgens mij ben ik niet echt iets vergeten over wifi. Als dat wel zo is, dan mag iemand de microfoon van me overnemen. Ja, nou ja, vergeten weet ik niet. Want dit is natuurlijk de theorie en uh, die klinkt goed. De praktijk is toch altijd weer wat weerbarstiger. Want je kunt het dus meemaken. Ik, ik heb dat hier thuis nogal eens. Dan heb, krijg ik een gigantische lijst van... Uh, want in al deze... Uh, ...woningen er zitten wel één of meerdere wifi-netwerken... ...dus ik krijg een gigantische lijst van wifi-netwerken... ...behalve mijn eigen netwerk. En daar komt die dan ook niet in. Niet nadat ik die telefoon echt compleet helemaal heb uitgezet... ...en opnieuw heb opgestart. Uitermate hinderlijk. Maar ja, ik zou niet weten wat je daar aan moet doen. Ja, daar hebben we het volgende op gevonden. Wat je zou kunnen doen, is het zendkanaal uh, het van je wifi wijzigen. Daarvoor moet je dus... Je router in. Uh, dat gaat meestal via uh, internet explorer of aanverwante artikelen. En dan heb je ook het IP-adres nodig van je router. Dus je doet bijvoorbeeld ctrl-o. Uh, nou, je, Ruud, je zal het ongetwijfeld wel eens gedaan hebben. En dan is het meestal zo'n... Uh, het kan 10.1.1.1 uh, uh, zijn. Het is ook wel 192.168.1.1. Dat is het bij mij. Dat is het bij heel veel routers. Dan word je vaak om een gebruikersnaam en een wachtwoord gevraagd. Dan kom je in de webinterface, zoals dat heet, het is gewoon een internetpagina van je router. Daar kun je allerlei instellingen maken en ook vaak van de wifi-instellingen. Daar kun je wifi aan en uitzetten en je wachtwoord van de wifi veranderen. Maar ook vaak het kanaal dat hij gebruikt. En je kan eens proberen om een ander kanaal te kiezen en dan kijken of hij het beter doet. Oké, okay, dan kom ik nog eventjes met uh... Ja, ik, ik, wij zaten op de Veluwe en um, nou ja, het bereik was heel slecht. Ik begrijp het eigenlijk ook niet, maar goed. En er staan twee knoppen uh, bij de wifi-instellingen. Anders en vraag om verbinding. Um, anders, dan krijg ik volgens mij een toetsenbordje. Maar volgens mij hoef ik dat verder niet te gebruiken. En vraag om verbinding heb ik aanstaan. Moet ik dat, is het verplicht om dat aan te hebben of kan ik dat ook uitzetten? Nee, dat is die knop die ik bedoelde. Vraag om verbinding. Dan gaat die dus bij ieder netwerk. Volgens mij staat uh, ook de, de uitleg er al onder. Algemeen. Terugknop. Ik zal eens even kijken. Algemeen. Als ik me niet vergis. Algemeen. Info. Software. Siri. Knop. Instellingen. Terugknop. Instelling. Vliegtuig, Wi-Fi, bloemsels, Wi-Fi, bovenaan scherm. Er wordt automatisch, vraag om verbinding, uit. Er wordt automatisch verbinding gemaakt met bekende netwerken. Als er geen bekende netwerken beschikbaar zijn, moet u handmatige netwerk selecteren. Voetrekst. Ja, dus als je hem hier aanzet, vraag om verbinding, uit. Vraag om verbinding, als je die aanzet, dan gaat hij dus ook bij onbekende netwerken vragen of je verbinding wil. En bij bekende netwerken doet hij dat niet. Um, dus ik heb hem uitstaan, want ik krijg dus constant, als ik hem aanzet... de vraag of ik verbinding wil maken met allerlei netwerken die mijn iPhone ziet. Anders. Anders. Dat is een hele interessante knop. Je kunt je wifi op verschillende manieren instellen. Je kunt, uh, dat noemen ze de SSID. En dat doe je dus ook, waar ik net uh, Ruud naartoe verwees. Daar kun je dat aanzetten. Dat is je identifier. Als je die aanzet, dan wordt het netwerk gezien door apparaten die wifi uh, kunnen zien. Als je SSID uitzet, dan ben je ook onzichtbaar. Dus dat betekent dat als ik bijvoorbeeld, uh, als jij hier bij mij thuis zou komen dan, en je gaat kijken, dan zie je een netwerk dat bloemsels heet. Als ik SSID uitzet, dan zie je dat niet eens. Maar hij is er wel. Als je dan op die knop anders tikt en je krijgt van mij de naam van mijn netwerk en mijn wachtwoord, dan kom je er alsnog in. Het kan dus heel veilig zijn om die SSID uit te zetten in je router. Omdat ook mensen die met een auto voor de deur staan en denken van, hey, die hebben een netwerk, kijk of ik kan inbreken. Die zien niet eens jouw netwerk. Dus die zullen ook niet eens een poging wagen om in te breken in je netwerk. Oké, okay, dus als je verbind zou indrukken... Dan, euh, ja, dan, dan, dan, geef je, dan kun je andere mensen zeg maar, toelaten en dan ben je ook zichtbaar. Maar als ik euh, niet verbonden ben, dan is het gewoon veilig. Dan zien ze me dus niet. Nee, dat hangt er, nee je haalt even twee dingen door elkaar. Die verbindknop die zie je op het moment dat jij... Uh, een wifi hebt geselecteerd dus je ziet bijvoorbeeld uh, uh, bij ons op het werk Stichting Accessibility die zie je, want die is zichtbaar omdat de, uh, de SSID aanstaat dus hij stuurt de wifi accessibility de router stuurt constante signalen uit van hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik je mag inloggen als je het wachtwoord weet dus je ziet dat wifi netwerk zie je, je tikt daarop je kunt het wachtwoord intikken en dan op de knop verbindt als wij die SSID zouden uitzetten, dan zie je Stichting Accessibility niet eens in het rijtje staan van, ge, van netwerken. Dan moet je op de knop anders tikken en de gegevens van het netwerk invullen. De, ge, de netwerknaam en alle andere gegevens die je van ons krijgt. Dus het netwerk is dan naar buiten toe onzichtbaar gemaakt. Maar je kunt er wel in als je de naam en het wachtwoord kent. Nu is het duidelijk. Dankjewel, Tom. Ja, het zijn allemaal interessante, maar wel hele technische verhalen. Ruud, uh, ben jij al aan het stoeien toevallig? Blijkbaar wel. Ik geef de microfoon vrij voor mensen die, nog, uh, die hem nog willen hebben. Ja, dan heb ik nog een toevoeging over die signaalsterkte. Um, ja, Ik zou dus zelf niet aan de router hebben proberen te, te plukken en doen. Maar um, als je je provider belt, dan kan hij dat toch ook regelen? Nee, dat kan hij niet regelen. Die router die staat bij jou in huis... En uh, meestal wordt er uh, standaard gewoon een kanaal ingesteld op die router. Wat ja, uh, soms kan hij ook op automatisch staan, dan kiest hij het, het, het uh, beste kanaal. Maar hoe die routers dat doen, je hebt zoveel verschillende merken aan routers en dingen en zo. Dus dat, uh, daar kan de provider niks aan doen. Hij kan je alleen maar, want ik had het probleem ook een keer, toen heb ik QPC gebeld en toen zei hij van nou, wat je kan doen op jouw router is, kies eens kanaal 6. Want de meeste routers van andere merken die zitten op dat en dat kanaal. Dus proberen ze kanaal 6. En dat werkt inderdaad. Toen kreeg ik in huis gewoon een veel betere ontvangst. Dus ze kunnen het soms wel adviseren op grond van het feit dat ze weten welke router je gebruikt. Maar uh, ja, het, het is gewoon zo. Uh, je zit, uh, wat Rut al zei, je zit met heel veel zenders om, om, uh, in je buurt. En het worden er alleen nog maar meer. En dat geeft natuurlijk uh, uh, net uh, ja, heel veel strooieffecten of strooisignalen, hoe je het maar noemen wil. En dan is het maar net alsof je in een. Uh, beschouw het maar als dat je in een, uh, in een grote massa mensen bent en dat je je probeert verstaanbaar te maken. Dat is wat, uh, wat er aan de hand is. Oké, okay, het, uh, het blijft zeer stil. Uh, ik gooi de microfoon nog een keer vrij voor mensen die iets kwijt willen. Een klein dingetje. In aanvulling uh, heeft eigenlijk niks met wifi te maken. Maar ik hoorde dat je je geluid van je iPhone uit hebt staan. En ik heb de indruk dat, dat uh, de iPhone wel eens vastloopt op dat uh, geluidje wat je hoort als je van de ene container in de andere springt. Wat je bijvoorbeeld hoort als je van uh, je springboard naar je dok gaat of in, internet, in, in Safari wijzigt. Maar ik denk, misschien is het zomaar, is het gewoon jouw persoonlijke voorkeur of zit daar een bepaalde bedoeling achter, dat jouw geluid van jouw iPhone, dat je die tik en klik en klok geluid niet hoort? Nee, dat is eigenlijk gewoon, uh, uh, uh, op een gegeven moment had Lotte dat gedaan, uh, want die zei van, ik hoef al die geluiden niet, uh, dat is alleen maar storend en uh, weet ik veel wat, ik ziet van, laat ik dat ook eens gaan doen, maar toen had ik nog een iPhone 4 en... Um, het, het kan ook in, in bepaalde gevallen, Marcel, handig zijn om die geluiden wel aan te hebben staan. Want het, het geeft natuurlijk ook een bepaalde referentie. En daar kun je soms iets mee. Ik bedoel... Uh Sommige knoppen die werken niet als je erop dubbel tikt en als je dat wel via het geluid hoort dat hij zegt tik tik en, en die hoort de toetelup, dan weet je ook dat hij iets gaat doen. Ik roep maar wat. Dus het kan zijn voordelen hebben om geluid uit te zetten, maar meestal heb ik zeker als ik in de trein met oortjes op zit en mijn mail zit te doen, dan vind ik die geluiden eigenlijk alleen maar hinderlijk. Uh, dus ik heb dat ook in de rotor staan geluid aan of uit. En meestal zet ik gewoon voor de oriëntatie, ook hier in, de, in de, het iAsk vragenuur, het geluid weer aan. Maar dan ben ik gewoon domweg vergeten. Dus vandaar dat je nu merkte dat, dat de geluiden bij mij uitstaan. Ik denk misschien zit daar een, uh, een bedoeling achter, of maakt dat je iPhone net iets sneller? Help je wel? Nee hoor, het maakt hem absoluut niet sneller. Ja, het was mij inderdaad ook opgevallen. Ik dacht ook van, oh, hij heeft hem uit. Maar het was me veel eerder opgevallen dat, dat Nens op haar iPad ook standaard al die bliepjes heeft uitstaan. Oh, dat was mij helemaal niet opgevallen. Maar Nens is denk ik nu met een neefje aan de gang. Nens, heb jij die geluiden ook uitstaan? Ik heb de uh, geluiden aanstaan. Uh, of, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem niet gecheckt. Hij is inderdaad nu een spelletje op mijn ding aan het spelen. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik merk dat ik niet zoveel, ik kom niet zoveel mensen tegen uh, die die geluiden uh, uitzetten. Zeker op, op mijn werk, dus cliënten doen dat eigenlijk niet, wat ik al zei, omdat het een, een, ook een goed referentiepunt is. Je kunt horen wat je doet, uh, dus je, je kunt ook iets met die geluiden. Zeker in de beginfase. Eens een keer op de instelling in VoiceOver om specifieke geluidjes aan en uit te kunnen zetten. Dat zou heel erg welkom zijn. Maar goed, dat heeft Apple kennelijk nog niet uh, ingevoerd, maar het zou leuk zijn voor bijvoorbeeld iOS 9. Ja, ik heb daar wel vaker die wens gehoord en ik weet niet of die ook bij Apple is gedeponeerd. En dat, dat is weer zo'n gerucht, net zoals over de iOS 9, dat in iOS 8.2 zelfs al de hele voice-over herschreven zou zijn. Ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat Apple een andere programmeertaal is gaan gebruiken. Ik weet alleen niet wanneer ze dat zijn gaan doen. Volgens mij al bij iOS 8. Ik ben ook even vergeten hoe die heet. Misschien weet jij dat, mens? Nens is uh, helemaal met haar. Uh, die is een neefje in, in, in toon, toon aan het houden. Nu gaat hier ook nog een telefoon. Dat kunnen we. Die moet maar even gewoon blijven bellen. Dus ik. Uh, ik weet het niet. Als dat gerucht waar is. Nou ja, misschien gebeurt daar dan wel iets mee, Marcel, met die, uh, Als we de voice over helemaal haar schrijven. Uh, dan zou het maar zo kunnen zijn dat je. Uh, uh, die functie erin hebt. Ik heb dat ook. Wat ik ook heel fijn zou vinden is dat je als je de, dat je de geluiden in ieder geval het volume daarvan zou kunnen wijzigen. Je kan wel het volume van de, de voice-over stem kun je wijzigen, uh, maar niet de, uh, het volume van die geluidjes. Dat is nog steeds gekoppeld volgens mij aan uh, het beltoongeluid zeg maar. Uh, maar uh, dat zou ze best mogen loskoppelen. Dat zou ik al een, een, een stuk prettiger vinden. Dan zou ik ze misschien denk ik wat vaker ook nog aan hebben staan. Uh, ik had de indruk dat dat wel kon. Die geluidjes uh, zachter zetten. Maar dat werkt niet altijd. Dus als je spraak stil is en je zet je iPhone zachter. Gaat wel je belvolume naar beneden. En volgens mij gaan dan je geluidjes ook mee. En dat gaat soms ook wel eens mis. Dan heb ik hier echt hele harde geluidjes. Die worden dan helemaal teruggedraaid. En dan moet je je iPhone soms echt helemaal opnieuw aan en uit zetten. Of uit en aan zetten, moet ik eigenlijk zeggen. En dan is het weer goed. Maar dat was voorheen, op mijn 3GS ging dat wel heel erg goed. Daar kon je dat echt heel goed instellen in de oudere voice-over versies. Dan zet je nog op 3 of 4 geloof ik. Volgens mij was dat 4.1 of 4.2. Ja klopt. Ik heb trouwens uh, zelf, omdat bij mij dan nog wel eens mijn belvolume zo ontzettend zacht kwam te staan. Heb ik in de instellingen bij geluiden, heb ik uh, uh, dat je het belvolume met de knoppen kunt regelen, heb ik uitgezet. Uh, om, om juist te voorkomen dat ik per ongeluk het belsignaal ook heel zacht heb staan. Dat heb ik aanstaan inderdaad. En ik heb de indruk dat die geluidjes daar, of de is overgeluiden, daar wel iets in mee kunnen variëren. Maar je kunt het niet heel gedetailleerd of ge, ja, gespecifiek instellen, zeg maar, die indruk ook. Over... Nee, en ik zou dat wel, wel prettig vinden. Maar wie weet, we wachten het allemaal maar af. 8.2 komt in ieder geval volgende maand. En uh, wat ze met 9 dus verder gaan doen, dat zit nog een beetje in het geheimzinnige. Oké okay, mensen, ik gooi de microfoon nog een keer vrij voor uh, de valreep en de vragen en noem allemaal maar op. Dus wie hem wil hebben, die mag hem. Ja, ik heb eigenlijk nog eventjes een vraag uh, met betrekking tot die uh, KNFB-reader. Ik zit toch wel eens wat te denken aan uh, zo'n standaard in verband met uh, scannen. En um, ja, mijn vraag is eigenlijk van, van waar je zo'n standaard kunt uh, bekomen en uh, welke, welke een naam zo'n ding heeft en dergelijke. Nou, eigenlijk, ik weet niet, ik kan even niet kijken of Astrid er nog is. Astrid, die heeft zo'n ding, die heet een stentscan, als ik het goed zeg. En Astrid, jij kan Jos vast wel vertellen waar hij dat kan vinden. Ja, sorry, ik was in de keuken. Um, ja, ik heb hem gekregen en hij is, of, hij is uit Amerika gekomen. Maar ik, ik wil wel kijken hoor, voor ik, uh, of ik hem kan, uh, het, het uh, spul kan vinden. Want ik heb een, een handleiding gescand, of, uh, ge, uh, hoe heet het? Uh, gedownload en zo. Maar zou ik even naar moeten kijken, dat zou ik op dit moment niet weten. Maar wel uit Amerika, het is niet uit Nederland, uit Nederland gekomen. Dus ik weet niet of je hem hier ook uh, in, ergens kunt krijgen. Maar je kunt dus googlen op standscan. Dat is één woord. Oké okay, Jos, um, kun je hier iets mee? Vast wel. Ik ga het gewoon eens proberen. Astrid en Tom, bedankt. Oké, okay, nog iemand die de microfoon wil hebben? Nou, nog even aanvullend op die wifi-problematiek. Misschien wel goed om, om te weten dat het best leuk is om je, uh, je SSID uit te zetten. Zo heb je nog een beveiligingsmethode. En dat heet uh, het blokkeren van uh, Mac-adressen. Uh, liever gezegd het toestaan van Mac-adressen van bekende apparaten. Dan staat er dus geen apparaten meer toe uh, die niet bekend zijn. Ook al zouden ze het wachtwoord kennen. Maar ik heb wel eens in een ct artikeltje gelezen dat deze twee, uh, deze twee uh, methodes uh, eigenlijk weinig extra veiligheid opleveren. Want MAC-adressen kun je klonen en uh, die SSID, ook al zet je hem niet, uh, hem niet uh, in, in uh, dan nog is een, een hacker in staat jouw netwerk te zien, kennelijk. Hoe dat werkt weet ik ook niet. Maar mensen die er echt op uit zijn om netwerken te breken, die, uh, die is, kunnen daar kennelijk vrij makkelijk doorheen. Dus een goed wachtwoord en een goede beveiligingsmethode zijn nog altijd de beste beveiliging van je netwerk. Ik ben trouwens inderdaad ook heel benieuwd hoe zij dan zonder SSID toch zien dat er een netwerk is. Dan moeten ze wel echt speciale apparatuur hebben. Oké, okay, eenmaal andermaal. Goed mensen, dan gaan we afsluiten het iPhone-vragenuur van vrijdag 20 februari 2015. Volgende week, 27 februari, zijn we er weer. Dat is dan de laatste keer dat we iedere week er zijn. Dus na 27 februari zijn we er vier weken niet en daarna wordt het dus 27 maart. Maar volgende week zijn we er zeker nog. Ik wens iedereen een goed weekend en tot volgende week.